6 uur. Jellef is met het NOS Journaal. VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel maatregelen neemt om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. De vaccinatiegraad ligt in Nederland onder de kritische 95%, namelijk op 92%. Daardoor neemt het risico op uitbraken toe. De VVD wil ouders beboeten die hun kinderen niet laten inenten. Andere maatregelen die genoemd worden zijn het weren van kinderen... uit kinderdagverblijven en scholen en korten op de kinderbijslag. De Syriër, die vorig jaar in Naaldwijk agenten met een mes belaagde... moet een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis worden behandeld. Toen hij vorig jaar augustus bij een supermarkt achter mensen aanzat met een mes... was hij volgens de rechtbank psychotisch en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom wordt hem geen straf opgelegd. Hij is wel veroordeeld voor bedreiging van een agent. Voordat hij overmeesterd werd is hij twee keer door een politiekogel geraakt. Ruim duizend medewerkers van KLM hebben gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij. Ze overhandigden een petitie voor het behoud van KLM-bestuursvoorzitter Elbers. De petitie is 25.000 keer ondertekend. Volgende week worden de jaarcijfers van Air France KLM bekendgemaakt. Dan moet ook duidelijk worden of Elbers mag blijven. Het Nederlands personeel vreest dat er te veel Franse invloed komt... binnen de Frans-Nederlandse multinational als Elbers moet vertrekken. En onderzoekers hebben bij de faculteit diergeneeskunde... van de Universiteit Utrecht ruim 100 dode zeekoeten opengesneden. Ze willen weten waaraan de dieren zijn overleden. De afgelopen weken spoelden meer dan 20.000 dode zeekoeten aan... langs de Nederlandse kust. Precies in de periode dat een schip ruim 300 containers verloor in de Waddenzee. Of dat iets met de sterfte van de zeekoeten te maken heeft... is nog niet duidelijk. Op 15 maart moet het eindrapport klaar zijn. En dan het weer. Het is zonnig, het blijft droog... en de temperatuur ligt van noord naar zuid tussen de 10 en 14 graden. Morgen nog zonniger met maxima tussen de 11 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan vooral veel files rond Amsterdam... Wat opvalt is een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Heemskerk heb je daardoor een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is het druk tussen Breukelen en Maarsen. Daar 20 minuten op onthoud. En er staat 11 kilometer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Daardoor heb je een kwartier tijdverlies tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm up for I don't know Goedenavond dames en heren, love me, let me heal. het is weer tijd voor CFM Young Zandvoort en uh, vandaag ben ik niet alleen, namelijk tegenover mij zit, stel je mij even zelf voor. Ik uh, ben uh, DJ, Ja. DJ Hebelink. En uh, van waar kom je vandaag even bij, bij mij langs? Nee. Uh, nou ik was hier bij de open dag en uh, het leek me wel leuk om een dagje mee te uh, draaien. Oké okay, superleuk. dus uh, voor de luisteraars vanavond is DJ er ook bij. Ondertussen wordt even de koptelefoon uh, aan hem overhandigd. Um, nou, en dan ga ik natuurlijk even vertellen waar het allemaal over gaan hebben. Nou, rond kwart over zes is dat de top vijf games. Rond half zeven de top vijf films. Rond kwart over zeven hebben we dan de evenementen. En om kwart over zeven hebben we het uh, artiesten nieuws. Maar uh, ondertussen gaan we natuurlijk ook heel veel muziek luisteren. Zoals uh, dit nummer van Coldplay. Het is altijd uh, mijn favoriete nummer wel van Coldplay geweest. Namelijk Heim voor de weekend. En hij heeft een heel apart intro, moet ik wel zeggen. Het begint namelijk net alsof ik in een, in een bos ben of zo. Ik weet niet wat het is. Heim voor de weekend dus, van Coldplay. Shoot! Sure. En Speechless. Ja, je luistert nog steeds naar Joost Zandvoort. En het is uh, tijd voor de top 5 games. Zeg, DJ. Ja, echt game echt. jij wel eens? Nou, ik ben vroeger uh, heel veel uh, gegamed, maar laatst tijd wel wat minder. Ja? Ja. ja, ik heb het heel erg met en zo. Ik heb ook echt zo'n playseat. en... Uh... Oh ja, ja, ja, dat, dat doe ik ook wel eens. Ja? Dat vind ik wel leuk altijd. Ja, <laughs> dat hoor ik ook wel eens vaker, ja. Dat mensen dat heel leuk vinden. Maar uh, in ieder geval, op nummer 5 hebben we Battlefield 5 uh, staan. Die is weer terug in de top 5. Ik weet niet of je Battlefield 5 een beetje bekend mee bent. Maar ja, wel een beetje. Oké. Okay. <laughs> uh, dan op nummer 4 van mijn onbekend spel, maar die is twee plekken gezakt. Dat is Kingdom Hearts 3. Die ken ik ook niet, hoor. Nee, ik ook niet. Nou, drie ken je wel, denk ik. FIFA 19. Ja, natuurlijk. Die bleef op hetzelfde plek. Op nummer twee staat Call of Duty Black Ops 4. Die is drie plekken gestegen. Zo. Ken je ook? Black Ops 4? Ja, tuurlijk. Uh, dan op nummer één Red Dead Redemption 2. En die bleef ook... Uh... Ja, ik heb daar goede verhalen over gehoord, maar ik heb hem nog nooit echt gespeeld. Ik ook niet. Ja, het gaat over het Wild West of zo, heb ik begrepen, maar... Daar heb ik ook niet, ook niet zoveel mee. Ik... Nee, totaal niet. Ik, ik vind het alleen leuk dat je die mannetjes zo met die wapens, dat spannende muziek is en zo, weet je wel. Ja. Dat ze tegenover elkaar staan en dan... <laughs> <laughs> maar goed, um, we gaan luisteren naar uh, David Ketta. <middels> It'll suck for a weekend, hurt more on the weekend When I go and see your friends and I don't know what to tell them I can't lie, couldn't hate you if I tried Amsterdam En hij is van mij. Zeg, DJ. Ja. Wat vind jij van dit nummer? Want jij bent een uh, vader DJ, hè? hoorde ik. DJ? DJ. Ja, ik vind hem wel lekker. <laughs> ja? En uh, zeg maar, als je een soort van mix hiervan zou maken. Hè? Van al die nummers? Nou, of gewoon alleen van dat uh, van Chris Cross Amsterdam en hij is van mij. Ja. Wat voor, wat voor soort nummers zou jij ervan? Wat voor soort nummer zou je daarvan maken? Zou je daar wat, wat harder van maken of? Ja, ik zal. Ja, misschien het tempo iets omhoog. Ja, dus, ja. ja, dat heb ik dus ook. Hij is net iets. Net iets te laag voor Christie Rossamst. Ja. ja, precies. Had je gehoord trouwens van uh, Guus Meuwens? Dat hij een uh, nummer gaat maken met uh, hoe heeten ze nou? Uh, die, twee, die, die twee andere DJ's. Uh, Rijn uh, Marciano en uh, hoe heet die andere? Nee, ik heb niks gehoord. Nee. Nee? Ja, nee. Nee, dat, nee? Het schijnt dus heel bekend op Facebook en zo te staan dat uh, de Guus Meeuwis met Rijn Marciano en uh, die andere DJ in trek gaat maken. En het schijnt nogal een grote hit te worden, zeggen ze. Maar goed. Maar je dat... kijkt nog op, nooit op Facebook, dus. Nee, oh, meer Instagram zeker en zo. Ja. ja, snapchat. Oh, en ondertussen is er nog iemand aangeschoven: Milan. Hallo, goedenavond, Milan. Goedenavond. Um, hoe gaat-ie? Goed. Ja. Jij gaat zo weer naar huis, zeker, hè? Ja, kwart over zeven. Jammer. Kan niet, hè? Kan niet. Nee. Um, jongens, weten jullie waar tijd voor is? Weet je, jij moet het weten, Milan. Jij moet het nou wel weten. Ik weet het, denk ik al. Ja? Nou, vertel. Volgens mij de films, de ja. bioscopen. Ja, heel goed. Kijk, je bent er net een half uurtje en je weet het al. Oké, okay, dan gaan we. Lekker muziekje ook weer, hè? Weer dat geluid. Ja. Uh, dan gaan we naar nummer vijf. Dan hebben we deze week de Lego-film. Die bleef op dezelfde plek voor zes jaar en ouder. Lego. Lego. Ja. <laughs> Wilden jullie met het Lego vroeger? Jawel, ja, jawel. die Lego-techniek was ik altijd van. Dat je zeg oh, ja, ja, ja. Maar, zeg maar zelf kon bedienen, dat er kraan omhoog ging en dat soort dingen. Al van die ja, producten. dat soort dingen. Dan op nummer vier staat Corgi. Die is nieuw in de top vijf voor zes jaar en ouder. Ken ik niet. Valties. Is het iets met een of andere hond of zo? Nee, um, dat ken ik ook niet. Dan op drie misschien wel herkenbaar, dat is Captain Marvel. Die is twee plekken gezakt. Ja, dat ken ik wel. Voor 12 jaar en ouder. En dan op nummer twee, Verliefd op Cuba, een Nederlandse film. Nieuw in de top 5 voor 12 jaar en ouder, ken ik ook niet. En dan op nummer 1, uh, onbekende, uh, onbekende film. Namelijk Battle Angel, die is nieuw en uh, daarmee de snelste stijger. Voor 12 jaar en ouder. En. Um, oh, verkeerde, verkeerde knop. Um, dan gaan we even uh, weer lekker muziek luisteren, denk ik, jongens. Ja, let's go. Want daar zijn we natuurlijk voor op de radio, hè. Precies. David Ketta and your love.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 the Disco met high hopes in de Don Diablo remix. Ook een uh, heerlijke remix van Don Diablo gemaakt weer. Ja, Heerlijk. Uh, ja, zeker. Kan jij dat ook? Nou, produce nog niet. Nee, je houdt er meer gewoon bij uh, mixen. Ja. Dat uh, is ook beter, vind ik eigenlijk. Maar <laughs> uh, ja, tijd voor de evenementen. <kluisteren> Er zit er hmm. weer eentje doorheen te hoesten. Ja, sorry. Wacht, wacht. Even overnieuw. Even overnieuw. Ja, kijk. Dat was het uh, deuntje. Voor de evenementen. Want uh, ja, deze maand zijn er niet heel veel evenementen. Dus uh, ik heb op zaterdag 2 maart... Uh, zo op het circuit Zandvoort... de fijne voorwoorden verreden. De vier uur durende wedstrijd... is de finale race van het... Winter Endurance Championship 2018-2019... De toegang tot de Fijne For is gratis. Voorafgaand aan de wedstrijd kunnen alle bezoekers ook gratis een wandeling op de Starting rit maken tijdens de Gridwalk. Uh, kijk voor verdere info op www.cpz.nl. Ja, en dan gaan we verder naar 30 maart. Dus dat is al uh, bijna anderhalve maand verder. Maar goed. Uh, dat sport, het sportieve weekend komt er namelijk weer aan op zaterdag 30 maart. Afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Dus dat is 30 kilometer wandelen. Je start de wandeling op het circuitpark Zandvoort en wandelt daarna over het Noordzeestrand door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en langs de ruïne van Brederode. En als laatste het landgoed van Duin en Kruidberg. Maar het kan ook zo zijn dat je iets minder kilometers wil lopen en dan kies je voor de 18 kilometer. Uh, met onder meer een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. En uh, de finish is aan het einde uh, in het dorp van Zandvoort. En uh, ja, dat zijn zo'n beetje de evenementen. En dan die zondag heb je ook nog de circuitrun, maar daar ga ik volgende week wat meer over vertellen. Dus uh, al met al een uh, heel sportief weekend dan. Dus uh, ja, dat. Hebben jullie daar nog iets over te zeggen, jongens? Lekker rennen. R ja, hou jij van rennen? Nou, nah, nou, nah. blieft iets <laughs> anders. Wat dan? Oh, Eten, paas, paas, zeker. met paar nootjes. Oh ja, even voor de duidelijkheid jongens, dus Even er stond hier een bakje met noten, die stond naast mij, met, naast de DJ-tafel zeg maar. Nou daar gaan we. En, er stond een bakje met nog een paar borrelnootjes, of nou ja, een paar en een half bakje met borrelnootjes. En um, hij heeft al twee, hap, twee handjes genomen zeg maar, en net voordat wij begonnen vroeg hij aan mij, uh, mag ik uh, de schaal meenemen? <lacht> Dus ik zeg, ja van mij mag ik de schaal meenemen. Dus hij zit nu achter de microfoon met allemaal borrennootjes. Nee hoor. Nee? Ja, je bah, wil, maar ik weet ze niet. Nee, nu niet, omdat nee, jij aan het praten niet. bent. <laughs> <laughs> <laughs> Waarom moest je net hoesten? <laughs> oh, mijn god. Ik hier hier je nootjes. Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, maar voor de mensen die dat nou willen zien... kijk even mee op de webcams, namelijk cfm-live.nl... en dan kan je ons zien zitten. En dan zie je ook nog steeds dat er bij uh, DJ aan de microfoon... allemaal hartjes verbonden zijn... Daar ergens aan het raam zitten ook nog allemaal hartjes. Dus er zijn echt een Valentijn-sfeer hier ook. En um, nou gaan wij weer verder met de muziek. Want we zijn alweer een tijdje aan het uh, praten. Maar het is natuurlijk uh, muziektijd hier op de radio. En we gaan luisteren naar uh, The Boy Next Door samen met Jody Bernal en La Collegiala. Ja, mooi. Move on some four. So tired of the back and forth. Walk out and I slam that door. Go looking for someone new, but there's nothing better than sex with you. Hell no, no, we can't be friends. We ain't got a pin of Never been a jelly too. But who the hell is that taxing? I'm feeling Up, but we know our persistence I persist a track Only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 Doeleindes van mijn mi traje, no te vinden. Ik que el nene no trabaje. te es que yo me ben lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere is. el equipaje. een man die niet te vinden is. Ik ben een man die niet te vinden is. Ik ben een man die taqui taqui, My body, I didn't know how to play But we'll work could keep it tight every day and I DJ Snake, met, samen met Selene Gomez en Taki, taki. Ja, het eerste uur van 75 Mioen zit er alweer op, jongens. Oh. Jammer. Maar, niet getreurd. We hebben nog een uur, dus we gaan zo meteen weer verder met het tweede uur van 75 Mioen Zandvoort. Um, zometeen, dus het nieuws, maar eerst gaan we nog even luisteren naar uh, Jay Balvin. En boom, boom, tam, tam. Uh. Uh. Oh. Bailer não existe pera, Stefan que se é candeira, pequena ia fora, estou no Esto bailão la favela. Esquerda, derecho, pra arriba, pra baixo, esquerda, campeão. É a flota que mente, quem tá presente? As novinhas ali, fica Que colocou nesse joga pra gente. Eu assim pra ela.